6 uur. Het NOS-journaal. Nanette net wel. Inspectie verscherpt toezicht op Maastad ziekenhuis. Aangifte wegens moord tegen agent. En Duits-Frans overleg over oplossing voor Griekse schuldencrisis. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het Maastad ziekenhuis in Rotterdam voor twee maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Dat betekent dat inspecteurs vaker gaan kijken of er genoeg maatregelen zijn genomen om meer infecties met een resistente bacterie te voorkomen. Vanochtend werd bekend dat er weer vier mensen zijn overleden die besmet waren met de bacterie. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen op 25. Onderzoek moet nog uitwijzen of ze ook door de bacterie zijn overleden.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 de verklaringen van de agent hebben gelezen en ook de beelden hebben gezien van het incident. En toen hebben we geconcludeerd dat de agent geen reden had om zijn wapen te gebruiken... en bovendien dat hij zijn verklaringen uh, voor een onderdeel verzonnen heeft... groter heeft gemaakt en ernstiger heeft gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn geweest. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... praten vanavond in Berlijn over de schuldencrisis in Griekenland. Duitsland en bijvoorbeeld ook Nederland... vinden dat de banken moeten meebetalen aan een Grieks reddingsplan... maar Frankrijk is hier tegen. Door de ontmoeting van Merkel en Sarkozy is de hoop toegenomen... dat de Europese leiders morgen op een eurotop in Brussel... de knoop zullen doorhakken over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland.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 Drie mannen hebben werkstraffen gekregen voor het uiten van bedreigingen na de schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. op 9 april, de persrechter. In de ene situatie is een uh, secretaresse van de rechtbank bedreigd. omdat de verdachte in kwestie niet eens was met de uitslag van de procedure. In de andere zaak is de politie bedreigd. omdat de verdachte kwaad was over hoe er met zijn boetes werd omgegaan. En in de laatste zaak is een medewerker van een supermarkt bedreigd. omdat hij een conflict had met de verdachte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt hoe het kan dat een man gisteren in Middelburg zijn ex-schoonouders om het leven heeft gebracht, terwijl hij al in beeld was bij de politie. Hij stak vorig jaar het huis van zijn ex-vriendin in brand en raakte daarbij zelf ernstig gewond. Hij lag maanden in het ziekenhuis, maar mocht daarna zijn rechtszaak thuis afwachten. Gisteren werd hij na een klopjacht opgepakt. Zeven leerlingen van een school in Warfum in Groningen... die zakten voor hun VWO-examen, hebben wel een HAVO-diploma gekregen. Dat kon door een maas in de wet. Nadat de school één onvoldoende van de leerlingen had weggestreept... waren de cijferlijsten goed genoeg voor een HAVO-diploma. Er wordt gewerkt aan reparatie van de wet. Ronald Koeman wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Feyenoord... melden verschillende media. Koeman en Feyenoord willen geen commentaar geven... maar volgens ingewijden bereikt hij nog deze week een akkoord... met de Rotterdamse club. De Noor boas hagen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij ontsnapte uit een koproep op de laatste beklimming. Het was de tweede etappezege voor boas hagen in deze Tour. Tweede werd Rabo-renner Bouke Mollema...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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 18 files, goed voor 80 kilometer. Het gaat een stuk beter in de regio Rotterdam-Motten A20 uh, richting Hoek van Holland. Um, verkeer heeft er veel last van wateroverlast gehad vanmiddag vanwege hege hevige buien. Er staat nu nog drie kilometer tussen het Gouden en Moordrecht. Erg druk op de A2 Amsterdam naar Utrecht door werkzaamheden. Tussen Maars en het everdingen nog 11 kilometer. Omrijden over A27 heeft niet zoveel zin... want daar staat er zeven kilometer tussen Knoopend Rijnseweerd en Houten... Het is nog erg druk op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zouterwouden nog 7 kilometer. En omdat de Eitunnel dicht is, is het vrij druk op de Ring Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersfoort. Tussen knopen de Nieuwe meer en Diemen 7 kilometer. En op de A12 in richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij knoop het Oude Rijn. Daar staat een 3 kilometer. Bij knoop het Oude Rijn is de linkerreis ook dicht. En het is nog opvallend druk op de A58. Vanuit Breda naar Tilburg. Daar staat tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos 9 kilometer. Jonathan Jeremiah Zijn debuutalbum A Solitary Man A Solitary Man Van Jonathan Jeremiah Door onze enorme CO2-uitstoot verandert het klimaat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 Maak nu je vlucht, vakantie of bedrijf klimaatneutraal op fairclimatefund.nl het is zeven minuten over zes, u bent terug bij het laatste half uurtje van Radio Tour op deze woensdag. Straks natuurlijk uitgebreid na kaarten over de eerste Alpe-etappen gewonnen door Boris Haken En alleen Claire verloor van de grote mannen in het klassement wat tijd. Gaan we straks allemaal uitgebreid bij stilstaan, want er is ook een hele hoop ander nieuws die alle aandacht verdient. Een van de, de zaken is wat u net al in het nieuws kon horen. De inspectie voor volksgezondheid neemt extra maatregelen voor het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Want vanmorgen werd bekend dat er opnieuw vier patiënten zijn overleden die de multiresistente bacterie hadden opgelopen. Waarmee het ziekenhuis al maanden kampt. Ik ga erover praten met onze gezondheidsredacteur Rinke van der Brink. Eh, Rinke, er komt extra toezicht in het ziekenhuis. Wat, wat, wat houdt dat in? Um, de inspectie gaat twee maanden lang uh, nog nauwer de vinger aan de pols houden... als ze nu al deed. Dat betekent dat ze daar vaker onverwacht zullen komen kijken... om te kijken ja, wat er eigenlijk gebeurt in het ziekenhuis. En daar is eerlijk gezegd ook alle reden voor... omdat uh, de inspectie vandaag is gebleken... dat de arts microbioloog uh, die de leiding heeft... op de afdeling microbiologie van het ziekenhuis... en de ziekenhuishygiënisten, die ook een belangrijke rol speelt... bij de preventie van infecties in het ziekenhuis... dat die soms tegenstelde adviezen uitbrengen aan de rest uh, van de artsen en, en verpleegkundigen in het ziekenhuis. Dat kan natuurlijk niet en al helemaal niet... als je moet proberen een epidemie ja. uh, de kop in te drukken. Nou zei je zelf, dit speelt al maanden. Er komt extra toezicht. Ko komen er nog meer of andere maatregelen? Ja, uh, juist om het probleem van die slecht samenwerkende uh, mensen uh, op te lossen... Komt er, moet er binnen enkele dagen een, een externe, ja, ze noemen het supervisor, aangesteld worden. Uh, ja, het komt er eigenlijk op neer dat er een, een, een, uh, een hoogleraar of een microbioloog wordt aangetrokken... die van wanten weet en die, uh, ik zeg het maar uh, zoals het is... Uh, de microbiologen in het Maastad en de hygiënisten in het uh, uh, Maastad met de koppel tegen elkaar gaat slaan om hen te dwingen nu eindelijk adequate maatregelen te nemen en op dezelfde lijn te gaan zitten. Want ja, dit kan natuurlijk niet zo. Er is nu um, van die vier patiënten waarvan het ziekenhuis zei dat ze nieuw zijn... blijken drie toch al wat ouder te zijn. Maar er is één wel nieuwe patiënt bij op het brandwondencentrum. Um, er zijn drie brandwondencentra in Nederland... Dit is het brandwondencentrum voor Zuid-Nederland. Dit is echt de laatste plek waar je multiresistente bacterie wil hebben. Want als brandwonden, of brandslachtoffers de rook en roet inademen overleven... dan is een infectie eh, wat hun leven bedreigt. Er komt geen patiëntenstop, heb ik begrepen. Eh, gaan de patiënten zelf niet stoppen in die zin? Is daar al druk op het ziekenhuis? Of, of, of is dat een ultiem middel Wat kan worden ingezet? Nou ja, ik krijg uh, steeds meer uh, reacties op mijn weblog... mailtjes van mensen naar de publieksvoorlicht van NS... waarin inderdaad vragen worden gesteld... dus mijn moeder moet volgende week geopereerd worden... mag ik dat weigeren? Of mijn moeder is daar onder behandeling... en het is een, een, een, een zooi in het ziekenhuis... Uh, kan ik er daar weghalen? Um, en ik begrijp van, uh, van Rotterdammers... dat daar, uh, met name in Rotterdam-Zuid... er heel veel wordt gepraat over het Maastadziekenhuis... en niet omdat de mensen blij zijn met het ziekenhuis. Oké, okay, ik ga je danken voor dit moment. Rinke van der Brink over het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Gaan wij naar uh, een ander belangrijk onderwerp... want de Franse president Nicolas Sarkozy is op bezoek... bij bondskanselier Angela Merkel... om te praten over hoe nu verder met Griekenland. Want morgen moeten de Europese regeringsleiders in Brussel... het eens worden over een manier om Griekenland... en indirect dus ook de euro van de ondergang te redden. De opstelling van de tandem Duitsland-Frankrijk is daarbij cruciaal. Ik ga erover praten met onze correspondent in Parijs, Frank Renaud. Uh, Frank, uh, Frankrijk en Duitsland komen uit hun tegenstelling. Beginnen ze een beetje naar één lijn te komen al? Het lijkt er wel op dat ze elkaar naderen qua standpunten... maar officieel weten we daar niks van. Er is een soort complete radiostilte afgekondigd... in zowel Berlijn als Parijs, om niks openlijks te zeggen. En de meningen lagen natuurlijk ver uiteen. Hè? De manieren om de Griekse crisis aan te pakken die Duitsland voorstelde... wijkt nogal af van wat de Fransen eigenlijk wilden. Dus ze moeten overeenstemming bereiken. Dat snappen ze ook, want het was laatst bijvoorbeeld nog... het Internationaal Monetair Fonds dat harde kritiek had op Europa... omdat ze maar niet met één stem kunnen spreken die Europese landen. En elke uitlating van de ene en elke uitlating... Het landen van de ander leidt meteen tot speculaties op de markten. En Sarkozy en Merkel lijken dat ook te begrijpen... en willen tot overeenstemming komen. Um, nou kun je het bijna zeggen, ze gaan samen in de kamer in... en ze weten maar met één ding dat ze eruit moeten komen. Dat is een soort van compromis. En allebei komen ze vanuit een ander veld. Hoe, hoe lastig zal dat worden? Dat is heel erg moeilijk, maar er is de afgelopen dagen veel voorgekookt al in Berlijn en Parijs. Er is achter de schermen erg veel onderhandeld ook al. En opvallend is ook dat Sarkozy er de tijd voor wil nemen. Want hij komt vanmiddag aan inderdaad in Berlijn. Hij blijft eten met Merkel ook en hij blijft ook overnachten in Berlijn. Dus er wordt een redelijke tijd ingeruimd nog om de laatste problemen uit de weg te ruimen. Kunnen we stellen dat als zij er vanavond uitkomen, uh, ja die top morgen is dan natuurlijk wel belangrijk. Maar is hij dan eigenlijk al geslaagd? Nou ja, bijna wel zou je kunnen zeggen, want Frankrijk en Duitsland vormen natuurlijk nog altijd een soort economische as in de Europese Unie. Het zijn de twee zwaargewichten economisch gezien. De Duitse en de Franse banken hebben ook de grootste belangen uitstaan in Griekenland. Dus er is veel aan gemoeid voor die twee landen om eruit te komen. En als Frankrijk en Duitsland het eens zijn, dan moeten de kleinere andere landen natuurlijk hard vechten willen zij nog iets anders bereiken. Kortom, de Frans-Duitse as blijft bepalend in Europa. Dat zou je kunnen zeggen inderdaad. En Sarkozy en Merkel is er in ieder geval veel aangelegen om tot overeenstemming te komen. Omdat ze begrijpen dat dat de enige manier is om die Griekse crisis structureel en snel op te lossen. Ik dank je voor dit moment, Frank Genoud, vanuit Parijs. Derde actualiteitenonderwerp is dat de laatste nog gezochte Joegoslavische oorlogsmisdader Goran Hadzic is gearresteerd. Hadzic, leider van de Serviërs in Kroatië tijdens de oorlog begin jaren 90, wordt verdacht van etnische zuiveringen. Na de arrestatie van de Bosnisch-Servische generaal Mladic in mei was Hadzic de laatste verdachte die nog werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Zetje Brammert, hoofdaanklager van het Joegoslavië-Tribunaal, is dan ook opgetogen over de arrestatie. Ja, het is zeker heel belangrijk dat uiteindelijk ook Hadjic werd aangehouden. Uh, in uh, zijn aanhoudingsbevel werd uh, 2004 naar Servië gestuurd. En op diezelfde dag uh, ontsnapte hij. Uh, wij hebben nooit echt geweten hoe dat kon. Uh, hij is dus zeven jaar voortvluchtig geweest. En we zijn natuurlijk heel blij dat uiteindelijk vandaag hij als laatste voortvluchtig werd aangehouden. De Europese Unie heeft Servië de laatste jaren onophoudelijk op gewezen dat een EU-lidmaatschap voor Servië buiten bereik zou blijven... als de laatste oorlogsmisdadigers niet zouden worden opgepakt. Die houding is volgens Brammerts essentieel geweest. Ik uh, ben er persoonlijk absoluut van overtuigd... dat er geen Karadzic, geen Mladic en geen, geen Hadjic zou zijn... moest de Europese Unie niet uh, zo sterke steun hebben gegeven... Ja. Eerder vandaag reageerde minister van Buitenlandse Zaken, minister Roosentaal, al op de arrestatie van Goran Hatsic. Hij noemt het een voorzichtige stap in de richting van dat beloofde EU-lidmaatschap. Ik wil, ik wil bij dit soort zaken niet over beloningen spreken. Dat is, uh, dat is niet gepast en, en, en, en dat hoort ook niet. Uh, waar het wel om gaat is dat het natuurlijk weer een, een, een goede stap is uh, die is gezet... Uh, het Tribunaal heeft uh, steeds volledige medewerking van uh, Servië uh, uh, geëist. Uh, die volledige medewerking had ook betrekking op het uh, arresteren van uh, Hadjic en hem naar Scheveningen brengen. Dat is dus nu uh, een stap in de goede richting. Minister Roosentaal, naar aanleiding dus van de arrestatie van Goran Hadjic.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 Conversation Ramba oh, no no No, oh, no no, no Ten Take the last train o'clock spell Now I must hang up the phone I can't hear you in this noisy railroad station All oh, along no, I feel alone no Oh no no no Oh no no no And I don't know if I'm ever gonna come in hard Oh Oh Take the light. Don't be slow. I'm a little, I'm a little, and I don't know if I'm ever coming home. Take the Jonge Rommels heeft net even uitgelegd dat eigenlijk niemand wees of ze zelf wel konden zingen. Maar leuke plaatjes maakten ze wel: The Monkeys' Last Train to Clarkson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 Gezicht. De wagen van Christian Prudhomme erachter. Nu gaan de armen al wijd uit elkaar. Uit elkaar. De etappe werd zoals te doen gebruikelijk gemaakt door een kopgroep van 14. 14 man slaagde namelijk in uit het peloton weg te komen. En onder hen Bauke Mollema en Maarten Tjallingi. Ruben Perez was uiteindelijk de eerste die in Sestière boven kwam. De achtervolgers kwamen ruim een minuut later. En het peloton had toen al bijna 8 acht minuten achterstand. De een lange, lange afdaling volgde tot aan de voet van de Coat Parmantino. En op die berg uit de tweede categorie werd Perez weer ingerekend. En toen was het Boris Hagen die ging. Hij kwam als eerste boven, gevolgd.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 Hollema ging alleen door, maar slaagde er niet in... boos om in de kraag te vatten. Hij werd dus tweede. Ik werd niet, hè? Dat was uh, ja, weet je, natuurlijk een mooie uitslag. Maar... Oh, ja, ik had zo graag gewonnen. En, uh, maar goed, hij was gewoon te sterk uh, bergop. Uh, ik denk bergaf heeft hij zich ook nog uitgelopen. Dus ja, uh, terecht te winnen, denk ik. En daarachter, net als gisteren, een wedstrijd in de wedstrijd. Contador probeerde een breuk te forceren in het peloton. En dat lukte pas in de afdaling. Contador gaat het doen, hoor, met leeuwenhart. Hij heeft aangekondigd dat hij in deze etappe zou aanvallen. We verwachten hem allemaal op die col van de eerste categorie. Die klim naar 6-3, maar toen wachtte hij gewoon. Maar nu doet hij het in de afdaling. Hij neemt alle risico. Hij moet ook wel, hoor. Want als je geen risico neemt, ja, dan kom je er gewoon niet weg... natuurlijk, bij die mannen daar vooraan. Bij die andere klasse mensenrenners. Dus deze ik, Ik doe het in de afdaling. Sanchez is de enige die je op afstand kan volgen. En ook Veuclair zit er gewoon nog bij. Toen nog wel. En later gingen een aantal anderen eraf. kwamen er weer bij. En toen bleek er één slachtoffer over te zijn. Voornaamste slachtoffer van die afdaling was uiteindelijk de gele truinager zelf. Daar gaat Veuclair opnieuw. Oh, die gaat exact op dezelfde plek waar zijn landgenoot Jonathan Iver ging. Hij maakt zelfs een sprong. Niks aan de hand met Föclair. Maar die gaat tijd verliezen, hoor. Die gaat tijd verliezen. Ja, dat had je al goed gezien. Want het werden uiteindelijk 22 verloren seconden voor Föclair. Maar hij staat nog altijd eerste in het algemeen klassement. Carol Evans is tweede. Zijn achterstand is geslonken naar 1,18. Frank en Andy slechts van derde en vierde. En Contador is zesde en heeft nog een achterstand van 3 minuten en 15 seconden. Rob Ruig verloor wat tijd vandaag. Hij viel aan het begin van de klim, zakt uiteindelijk naar de tweede... 22e plaats. Hij kwam zeven minuten na Boaz van binnen... en verloor zo'n 2,5 minuut op de klassementrenners. In de overige klassement eh, veranderde er weinig. Van Endert houdt de bolle trui. Cavendish kwam keurig in de bus weer binnen. De groene trui. En Uran de witte trui. Aard Vierhouten, eh, de eerste van de drie grote alpe of mogen we toch een heel klein beetje zeggen... de aanloop naar de twee grote alpe -etappes? Ja, de aanloop... Ja. Zeker, zeker. Want anders uh, was het een mooie kopgroep, goede renners. Maar uh, als de, de sprinter van vakantse nog mee zit tot het einde... ook al kan hij een beetje klimmen, laten we eerlijk zijn. Is, het is niet een hele harde koers geweest? Nee, de kopgroep kreeg uh, uiteindelijk na heel veel schermutselingen... en verschillende groepen in aanval was dit de groep. En die kreeg ook gewoon de ruimte om, uh, om weg te rijden. Alle ploegen waren het eigenlijk mee eens dat die groep weg kon blijven. Het werd niet meer achtervolgd, europe kop. Ja, dan, dan is het niet meer dat de kopgroep voluit gaat. Dan weten ze dat ze weg mogen rijden. En dan ook gewoon op een vrij rustig tempo eh, 60 jaar mogen gereden zijn. En dat hebben we ook wel kunnen zien. Dat op het moment dat Kevin de Weert, Roach en Johnny Hoogland erachteraan gaan. De reis in één keer vier minuten bijna dicht op zo'n klim. En een peloton blijft op hetzelfde hangen. Dus dat, dat, dat duidde wel dat er iedereen ermee eens was... dat de kopgroep eh, mocht strijden ja. voor de overwinning. Als we even naar de twee Nederlandse ploegen kijken... Um, laten we eerst beginnen bij Rabobank. Er veel kritiek op geweest. Hebben ze vandaag gewoon gedaan wat ze konden en moesten doen in de situatie. Ze zitten natuurlijk in een moeilijke situatie, gemanoeuvreerd. Vandaag hebben ze zich wat dat betreft wel echt geweerd. Hè? Ja, zeker. Gewoon twee man mee op een groep van 14. Dat is gewoon uitstekend. En daar kun je gewoon niks op afdingen... En je kunt er nog over twijfelen van de enige die daar eigenlijk kansen had... op dat laatste klimmetje met zo'n afdaling is Sanchez geweest. Maar je kunt het niet op bestelling doen. En deze jongens zitten mee en die moeten het dan ook proberen af te maken. En dan, ik denk dat met een tweede plaats dat ze, dat ze ja. de beste van de rest zijn. Als we naar vakantie kijken, die andere Nederlandse ploeg... die zit altijd mee, voortdurend mee. Dat enthousiasme is enorm. Uh, de beloningen uh, zijn uiteindelijk wat minder. En hier en daar heb je ook het idee dat de krachten een klein beetje gaan wegvloeien. Is dat een juiste uh, idee? Nou, ja, misschien, misschien is, komt dat zo over. Wat je wel ziet is dat de twee slechtste van de ploeg... die waar eigenlijk het hele toerspel tot nu toe nog niet gezien hebben... dat is uh, Bozits en... En leuke man, en vooral leuke mans Die komen gewoon niet ergens in een uitslag voor. Bozi is nog een paar keer in de sprint, achtste, negende. Maar ja, er werd wel verwacht dat hij misschien een keer eentje bij deze drie ging eindigen. En overwinning eventueel. Maar hij komt er nog, tot nu toe nog niet aan te pas. En daarmee heb je gelijk de twee slechtste jongens in de kopgroep zitten. En die hopen op meer, maar bij voorbaat eigenlijk kansloos. En dat, uh, dat is dus mee zitten, om mee te zitten. Daar komt het op neer. Ruig, um, uh, ongelukkig vandaag een beetje kan je zeggen. Viel aan het begin van die klim, hoort er ook weer bij kun je zeggen. Maar um, die twee komende dagen, um, um, zijn, hij zei zelf, maar ik wil die top 20 wel weer binnen. Is dat een reëel iets of moet hij gewoon aanhaken en kijken waar die komt? Ja, dat sowieso aanhaken voor hem. Maar ja, zijn, zijn dichtste mensen die voor hem staan, die zitten allemaal binnen de drie minuten van hem. Dus dat is geen onoverkomelijke positie. En zeker uh, met, met de twee etappes die nog te gaan zijn... is het voor hem helemaal goed mogelijk om, om toch uh, net, net even een paar plekjes op te schuiven... dat hij wat steviger bij die 20 komt. Dus die, die mogelijkheid heeft hij zeker. Hij verliest maar 2 minuten 30 vandaag, 2 minuten 34, met, met twee keer te vallen. En, en een derailleur die niet meer goed werkt. Dus wat dat betreft uh, vind ik dat hij ze nog goed geweerd heeft. Dan, uh, we hebben het er al even voor zessen over gehad. Maar we hebben ook heel veel mensen die net in de auto zijn gestapt. Toch even kort nog naar die etappe van morgen. Drie calls van de buitencategorie. is toch wel echt de koning in de rit van deze Tour, mogen we dat zeggen? Ja, absoluut de koning in de rit. Dat was die vorige week geweest als hij daar had gezeten. Maar zeker in de laatste week, dat, dat benadrukt nog een keer extra van... als je dus deze Tour wil winnen, dan moet je daar... Echt je mannetje staan. De familie Slek heeft een jaar na de dag van morgen ongeveer toegeleefd. Uh, die zullen daar ongetwijfeld uh, wat gaan proberen. Komt uh, daardoor, maakt de beste klimmers indruk op dit moment. He. Die zal zich toch niet zo makkelijk laten verrassen door die slekjes. He? Nee, hij ja, geeft aan dat ze uh, geen probleem meer aan zijn knie heeft. Hij heeft gisteren gewoon voor de start al uh, verklaard van ik ga een aanval. doet hij ook. Maar doet het ook echt goed. Dat maakt ook echt het verschil. Het demereert ook echt weg. Dat hebben de allebei de heren slecht niet, niet kunnen doen. Ze hebben wel pogingen gedaan, maar het waren een beetje slappe halve pogingen. Maar ze deden het wel. En met, het, met dat gegeven gaan ze nu morgen de strijd aan met elkaar. En de enige die het tot nu toe verschil heeft gemaakt is door. Maar de enige die tot nu toe overal bij meegeslopen is, is Evans. Dus... Want Evans zette vandaag zijn ploeg ook even op kop. Uh, viel zelf toen niet aan zoals je ons al hebt uitgelegd. Maar dit was ook meer een ritje om uh, niet onaardig te zijn voor Evans. Morgen wordt een andere koek. Uh, Evans gaat toch gewoon hangen? Ja, hij gaat weer in het wiel hangen. Dat is, uh, dat is een uh, grote kracht. En uh, Op zich is dat niet erg dat je grote kracht is en je weet dat het zo is. Dus... Um, hij heeft nu meerdere malen al wel meegedaan in de aanval. nam ook gewoon gisteren twee keer de kop over van Conte op. Dus het is niet meer alleen maar degene die erachter hangt. Maar ook wel zijn kansen ziet. En dacht gisteren ook heel duidelijk van dit is ook mijn kans op meer voorsprong. Als wij denken aan morgen dan zien wij drie hele steile klimmen als leken. Jij weet ook nog waar ze soms wat steiler zijn dan op andere plekken. Als je die laatste klim naar de Galibier doet. Het hoogste punt van de Tour en ook een dak waarop we finishen. Um, is er dan een speciaal stuk waarvan je zegt uh, met zijn kleine versnelling kon. Door of het is juist een Andy sleck klim. Is het een klim die voor een van deze klimmers meer gemaakt is? Ja, ik denk dat, dat, dat zeker wat we vorig jaar ook zagen op de toermal, hè, dat de, de twee die overblijven. Komt door een sleck. Dat zijn toch wel de favorieten die, die met dat spel het best overweg kunnen. Heel lang, slopend. Een etappe die eigenlijk al twee buitenkategorie klimmen in de benen heeft op dat moment. En dan, dan komt er nog iets meer bij kijken. Dan alleen maar klimmerscapaciteiten. Dan, dan is ook nog de de basis van, van al je trainingen, al je inspanningen die je gedaan hebt... Je komt daar ook om de hoek kijken. En dan, ja, dan moet daar het verschil gemaakt worden. Kort antwoord nog, stel dat ze met z'n tweeën overblijven... en er zit tussen hun 39 seconden in het algemeen klassement... tussen Andy en Contador, Dan hoeft Contador door er helemaal niet aan te vallen. Met die tijdrit nog te goed. Seconden nee. per kilometer. Ja, zeker. Maar ik denk dat hij uh, wel redelijk getergd is geweest... met alle uitspraken en alle toestanden. Die gaat, uh, als hij als het gevoel heeft dat hij aan kan vallen en tijd kan pakken... dan gaat hij ook nu... 37 seconden pakken. Kan bijna niet wachten, he, tot morgen. Maar we moeten het wel doen, dank je wel. Want we gaan aan het einde komen van deze uitzending. We gaan zo naar het journaalblok van half zeven. Maar daarna nemen de collega's van WNL het over de avondspits. Alex de Vries, goedenavond. Ja, hallo Tom, goedenavond. En vertel het maar, hè. Nou, huisartsen die maken zich sterk voor mantelzorgers die het zelf zwaar hebben. En de Landelijke Huisartsenvereniging lanceert zometeen bij ons een hulpkoffer. En de gemeente Amsterdam legt voor het eerst publiekelijk uit... of de huizenbezitters wel of geen melkkoe zijn bij de nieuwe erfpachtarieven. En ik spreek Spons Bob, het kleine sponsige stripfiguurtje. En waarom houd ik nog even geheim? Dat zometeen. Ga je het zelf spelen, of niet? Nou, ik dacht het niet. Oh, <lacht> ik ga het bekijken. kijken. Oké, okay. Alex de Vries straks dus met WNL na het nieuwsblok van half zeven. Vanavond is er natuurlijk de avondetap om nog eens even na te kaarten over alles wat hier zoal gaat gebeurd is vandaag. En wij verheugen ons net, zeker na de uitleg van Aard Vierhouten... op die dag van morgen driemaal buiten categorie. Driemaal, u hoort het goed. En we gaan finishen op de Galibier. Morgen wordt het de grote dag in de Tour. En eh, misschien wel de laatste dag, maar ik kom hem altijd graag aan. Thomas Veclaire is nog steeds de leider in het algemeen klassement. Uit Frankrijk komt hij. Kettle Evans, staat tweede, uit Australië, 1,18. Schleck uit Luxemburg, 1,22. Schlek uit Luxemburg, 2.36. En dan komen de sterke Spanjaarden Sanchez op 2.59. En Contador op 3 minuut 15. Morgen gaan we het allemaal zien. Rob Ruig, 22e, op een kwartiertje. Heeft beloofd morgen weer bij te blijven. Morgenmiddag, 2 uur, Radio Tour. Adama.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 Het album van Ben Soul is nu overal verkrijgbaar. Radio 1: Het NOS Journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het ziekenhuis in Rotterdam voor twee maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Inspecteurs gaan nu vaker kijken of de bacterie die niet reageert op antibiotica goed wordt bestreden. Verder komt er iemand die erop moet toezien dat de arts, microbioloog en de ziekenhuishygiënisten beter samenwerken. In het ziekenhuis zijn al tientallen mensen overleden die besmet waren met de bacterie die sinds september in het, eh, mensen in het ziekenhuis besmet.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 En de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... proberen vanavond in Berlijn een oplossing te vinden... voor de Griekse schuldencrisis. Ze hebben een meningsverschil over de rol van de banken. Merkel vindt dat ze moeten meebetalen, Sarkozy niet. Morgen is in Brussel een eurotop. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. En hier is Willemijn... Het Robert weer. Met het weer. Op dit moment vallen er lokaal nog steeds buien, met soms ook onweer. Vanavond en vannacht doven ze langzaam uit, alhoewel het niet overal helemaal droog gaat worden. Het koelt af naar 11 graden bij een zwak tot matige noordelijke wind. Morgen is de meeste zon weggelegd voor het noorden van het land. In het midden en zuiden is er veel meer bewolking en daar vallen ook de meeste buien. Ook dan met onweer en het wordt maximaal 22 graden. Op vrijdag en ook in het weekend blijft het wisselvallig weer. En ook wordt het iets koeler, zeker voor de tijd van het jaar. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwegein nog 4 kilometer door werkzaamheden. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad nog 2 kilometer voor de Koentenol. En op de ring Zuid richting Amersfoort tussen Oude Zuid en Businesspark, Daar staat nog een file van 3 kilometer. En op de A27 Utrecht naar Breda. Daar staat tussen Utrecht Veemart en Knoopend Rijn weer nog 3 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Amsterdam probeert slaatje te slaan uit erfpacht. En SpongeBob, Fijne gele jongen, maar ouders worden er knittergek van. Het gaat niet om winnen! Het gaat om de lol! Hey vijf Nederlanders is mantelzorg. Daar gaan we het over hebben. Goedenavond, fijn dat u luistert. Mantelzorgers helpen zieke familieleden of vrienden bij alles wat niet meer lukt in het dagelijks leven. Een grote groep van zo'n 450.000 mantelzorgers heeft het daar erg zwaar mee. Lichamelijk en geestelijk en soms zelfs te zwaar. Huisartsen moeten daar meer oog voor hebben, vindt hun landelijke huisartsvereniging. Dus ontwikkelden ze een hulpkoffer om hen daarbij te helpen. En ik praat erover met de Haagse huisarts Lisette Romeijn. Goedenavond mevrouw Romeijn. Ja, u werkte mee aan de ontwikkeling van die toolkit, He, zegt u zelf. Ik heb hem hier in de handen, het is net van de drukker geloof ik. Ja. Uh, waarom is zo'n hulpkoffer op papier nodig? Nou, Het is mede ontstaan op de vraag van de vorige staatssecretaris... dat wij aandacht aan de, meer aandacht voor de mantelzorg uh, mm -hmm. zouden hebben. We hebben mee dat doen in een, een hulpmiddel dat de huisartsen bekend is... om ze te ondersteunen. Ja. Um, en dat is nodig omdat we te maken hebben met uh, een toenemend aantal uh, mantelzorgers. Uh, mm -hmm. En dat heeft vooral te maken dat we in Nederland steeds meer ouderen krijgen, de vergrijzing. Maar ook dat we steeds uh, meer mensen langer thuis uh, zien wonen in plaats ja. van in verzorgingshuizen, verpleeghuizen. Mm -hmm. En dat betekent dat we er steeds meer mee te maken krijgen. Meer mantelzorgers betekent ook meer mantelzorgers die zelf in de problemen komen. Het de, de, de, de aantal is in 2001 en 2008 met de helft toegenomen. Mm -hmm. Van 300.000 naar 450.000. Hoe komt dat? Dat komt omdat uh, mantelzorg best een heel uh, zwaar uh, beroep tussen aanhalingstekens mm -hmm. kan zijn. Hè? Als je met name kijkt naar de ouderen die bijvoorbeeld hun uh, dementerende partner verzorgen... dan kan dat betekenen dat ze zich ook... omdat ze die partner in de steek durven te laten... weinig uit huis komen, zich wat uh, gaan isoleren. En dan uh, ook de, he, de, de relatie verandert. Dat zijn allemaal factoren die maken dat dat best uh, zwaar kan zijn... als daar omheen niet... Uh, ja, of je moet verreizen, je hebt allebei een dubbele baan... je moet ook je kinderen verzorgen. Maar wat, wat voor klachten hebben die uh, dat soort mantelzorgers? Hoe uitziet dat? Uh, nou, het probleem voor ons is dat juist dat wij ze uh, moeten spreken om dat te weten. Dat is denk ik meer het probleem. Ja, want als we ze niet bij, komen, als die bij u komen met, met hun klachten, dan ja, heb je natuurlijk toolkit dan, ook niks. Dan hebben we er, nee, het gaat erom dat we de toolkit is vooral bedoeld ook om uh, preventief, dus uit voorzorg meer te, de signalen op te vangen, maar ook op te letten van hé, hey, welke mensen hebben nu mantelzorg. Mm -hmm. uh, natuurlijk een aantal mensen kennen wij als ze mensen bij ons komen, maar als ze niet bij ons komen en zeker, uh, we missen toch wat, denk ik, een beetje de wijkzuster ook in dat geval, mm -hmm. We hebben me wel nodig dat we in contact komen met die Wat mensen. Dat missen we veel van vroeger. Hè? Ja. De wijkzuster. De wijkzuster missen wij echt. Die had een hele signaleurende functie. Ja. Uh, en, en, en het gaat erom dat als mensen die we wel zien... kunnen we regelmatig een vinger aan de pols houden. Van, hoe gaat het nog? Is het nodig? Dat we ja, die vinger aan ondersteunen. De pols, dat doet hij huisarts natuurlijk met een heleboel dingen. Maar die hulpkoffer, hoe werkt die dan precies? Um, we noemen het een toolkit. Dat is een, een, een instrument wat bekend is voor huisartsen. Wat uh -huh. we voor meerdere dingen gemaakt hebben. Vooral als het gaat ook om samenwerking met partijen. Toolkit is eigenlijk gewoon een instrument waarin tips staan uh, die, uh, die hun kunnen ondersteunen. Ja, ik zag ook dat er een checklist in staat. Hè? Een vragenlijst. Dan moet je ja en nee invullen. Bij stellingen zoals mijn nachtrust is verstoord. Ik scoorde zeven op de dertien uh, vragen. Uh, hoeveel ja's moet je hebben om echt hulp nodig te hebben? Ja, ik denk niet dat het zo helemaal werkt, het werkt een beetje naar de persoon. Je moet ook kijken naar wie je tegen je over je hebt. Mm -hmm. In wat voor situatie je iemand zit. Kijk, uh, als ik iemand heb die net geopereerd is uh, in het ziekenhuis als maandag had Iemand van 80 komt thuis. Yeah. Die moet nog een tijd revalideren thuis. En de echtgenoot van 76 zegt van uh, weet je, dat doe ik uh, graag zelf. Ik wil niet allemaal vreemde mensen over de vloer. Yeah. Nou, dan, dan is dat denk ik langer vol te houden. Ook dat moet je in de gaten houden. Maar het, het, het hangt er vanaf. Het is niet alleen een lijstje, het lijstje is echt bedoeld voor ter ondersteuning. En ik zie dat soort lijstjes. Er zit ook een checklist in waar je als huisarts al kan denken. En waar je ook dingen tegenkomt aan van... hé, hey, er is bijvoorbeeld een uh, steunpunt uh, mantelzorg. Misschien kan ik dat eens wat vaker inzetten. Ja, want hè? wat kan de huisarts precies voor een uh, geplaagde mantelzorger betekenen? Ik kan hij niet meer eigenlijk doen dan, dan misschien wat symptomen bestrijden of doorverwijzen? Wat kan een huisarts nou, nou eigenlijk... Wat we met de mantelzorg meestal bespreken als we merken dat de balans uh, doorslaat. Uh, uh, dat hangt van de situatie. Of maar je kan je bedenken... Dat we, bij sommige mensen spreek ik af dat ze in ieder geval één keer in de zoveel tijd een uh, dag vrij nemen. En dan kan je regelen dat er of een vrijwilliger inkomt of iemand gaat een, uh, een dag na de dag opvang. Dat is een mooi woord voor las ik ook. Hè? Respeitzorg heet dat. Hè? Ja, dat is zo. En sommige mensen die al langer mantelzorgen zijn, die kun je ook afspreken. Die gaan één keer per jaar bijvoorbeeld een week uh, of vakantie in een zorg van we een week. U zorgt eigenlijk een beetje dat voor is... ontlasting uh, ja. van, van de zorg. Uh, iemand neemt het tijdelijk over. Maar willen die mantelzorgers dat wel? Nou, sommigen willen dat, vinden dat moeilijk om dat even los te laten. Maar wat van belang is, dat zij ook zelf... Uh, in een goede gezondheid en conditie blijven om dit te kunnen doen. Dus als we dat uitleggen, dan... dan, dan en het gaat om dan zorg, om, om geliefden. Die laat je niet zomaar ja. natuurlijk, uh, een paar dagen in de steden. Ja, ja en andere dingen is bijvoorbeeld... Uh, er zijn ook ondersteuningen. Als je het hebt over mensen met dementie... dan worden er ook wel eens door instanties... een soort, soort bijeenkomsten georganiseerd... waarin mensen uitgelegd worden. Wat betekent dementie? Hoe ga je daarmee om? Maar, en lotgenoten, contact, dat soort dingen... zijn ook heel belangrijk. Is er nog de verschil tussen de met... steden of het platteland... met dit probleem, of niet? Um, ik denk niet dat daar... Uh, dat er heel veel verschil in zal zijn, nee. mantelzorg is... en, en als u respijtzorgen, tijdelijke andere mantelzorg regelt... Hoe, wie betaalt dat? Ja, dat gaat meestal via allerlei instanties. Dat wordt meestal wel geregeld. Dat, uh, en vrijwilligers worden natuurlijk niet betaald. Precies. Uh, maar het kan ook zo zijn dat we met de familie afspreken. Bijvoorbeeld of met buur of, of met anderen die ze goed kennen. Dat daar mm -hmm. een rol voor weg uh, gelegd is. Mm -hmm. Maar het is meestal meer de drempel van dat uh, men ook afstand wil doen. He, van eh, inderdaad die stap wil nemen van... Uh, nou, het wordt wat veel, misschien moet uh, mijn partner waar ik voor zorg... één dag in de week na de dag of, van of twee, die drempel moet je even nemen... Maar goed, er zijn natuurlijk allerlei soorten mantel. Uh, ja, wanneer zorg? is mantelzorg eigenlijk mantelzorg? Hè? Want ik, ik las een, een column, een weblog van het CDA-Kamerlid Sabine Uitslag. En zij bagatelliseerde een beetje mantelzorg. Hè? Door te stellen, je vader helpen met zijn steunkousen en zijn potje koken. Uh, mag niet zo genoemd worden. Nou, er zijn duizenden reacties. Uh, negatief vooral op, op geweest. Uh, ik denk dat ze de discussie wilden aanzwengelen. Maar vroeger was iets heel normaal. En nu heet dat dan mantelzorg? Of is mantelzorg is mantelzorg als het echt ook als last wordt ervaren? Wat is een definitie? Ja, want ik, ik, ik heb begrepen dat zij hierop teruggekomen is. Wat is definitie? Dat is wel een moeilijke. Een, def, een definitie is eigenlijk dat het je zorg aan iemand levert... die mogelijk door iemand anders euh, behoefsmatig kan worden ingezet. Mm -hmm. Dat doe je zelf, maar dat is natuurlijk heel breed. Maar dat hoeft ook helemaal geen punt te zijn. Waar, wij, waar het ons om gaat, is dat we op tijd... Uh, signaleren dat zo'n mantelzorger uh, het niet meer aan kan. En dan kunnen ze, als we dat doen, dan kunnen ze het ook langer volhouden. Uh, dat is een beetje ook de insteek. En die groep die groeit alleen maar natuurlijk, hè? Die groeit, hè. Waar die vergrijzing? Wij een... Ja, en daarbij krijgen we ook een andere groep. Kijk, onze maatschappij zit zo in elkaar... dat steeds meer mensen, uh, beide, moeten werken. Mm -hmm. Dat betekent dat wij ook mensen zien die net met pensioen gaan... steeds meer, die zowel op de kleinkinderen passen... Ja, want de, de ouderen passen. de overheid kan niet alles meer doen... Uh, dus er komt er nog meer druk. En nog meer mantelzorgers. Ja, goed, we krijgen met een ander soort mantelzorgers uh, ook te maken. Dat, dat gebied. Dat is op zich niet erg. Maar ook die mensen. Die, uh, en die trekken wat eerder aan de bel. Voor ons gaat het ook vooral om mensen die we niet zien. Mm -hmm. Wat een probleem is. Maar daar hebben we wel mee te maken. Je hebt wel met een werkende populatie te maken. Ja. Ja, Hij is uit Romein. Ik wens u veel succes met het helpen van geplaagde mantelzorgers. Lekker belangrijk. Daar. Dank voor de deze studie. Ja, zo dadelijk wordt u er ook gek van uh, sponsor op <middels> Ja, en het was nog maar een voorproefje de hele dag Sponsbob-televisie... om met de kinderen met slecht vakantie weer buiten spelen, dus niet tv kijken. Zometeen een indringend gesprek met het gele karakter. Eerst Evert Waterland van Optimix Vermogensbeheer. Goedenavond. Goedenavond, Alex. Ja, Ben je ook een fan van Sponsbob, of niet? Ik heb er niks van gezien vandaag. Nee, nou, je kunt elke dag kijken hoor. Als dus je wil, moet je de goede zender Nickelodeon of zo aanzetten. Uh, wij hebben jou ingehuurd voor het financiële nieuws, dat is jouw vak. Ja. Alle beurzen, ook de Hollandse beurs, gaat met de AX, Die spoten vandaag omhoog uh, AIX. Op 330 punten, stijging van ruim 1,3 procent. Waarom scheen de zon vandaag op de beurs, Evert? Ik denk dat er twee dingen zijn. A, bedrijfscijfers die uh, op de beurs gepubliceerd worden. We zitten namelijk midden in het kwartaalcijferseizoen. Zijn behoorlijk goed, hè? Apple zelfs een recordwinst mm -hmm. aangekondigd, 7 miljard dollar gisteren. En het tweede is, ja, beleggers zijn van nature vaak optimistisch. En we staan aan de vooravond van een belangrijke Europese top... waarin knopen voor uh, Griekenland moeten worden doorgehakt. Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, hoe denken beleggers over de eurotop morgen, over die financiële crisis? Nou, het is bijzonder moeilijk inschatten wat er uitkomt. Alleen beleggers denken wel van ja, uh, altijd als de crisis en de nood op zijn hoogst is, dan weet Europa tot een oplossing te komen. En daar wordt bijna op gerekend dat dat morgen ook gaat lukken. Ja, maar wacht even. Uh, de leiders van de 17 eurolanden gaan bij elkaar zitten. Het zijn er al heel veel. Gaan die morgen het wondermedicijn uh, uitvinden? Nou Merkel die heeft gezegd van verwacht geen spectaculaire dingen, maar er zijn wel een aantal randvoorwaarden waarbinnen uh, besloten moet worden en waar invulling aan moet worden gegeven. En ik denk dat daar toch wel uh, iets mee moet worden gedaan. De yep. definitieve oplossing niet, maar wel uh, Wat iets is de gere... belangrijkste beslissing die uh, jouw ogen genomen moet worden morgen? Nou de belangrijkste beslissing die morgen genomen moet worden, we hebben het over een land dat wel of niet failliet gaat. Dat betekent liquiditeit, hè. er moet gewoon geld ingepompt worden. Griekenland dat heb dat je het over? Precies, Griekenland. De laatste tranche van uh, 120 miljard uh, wordt die gegeven, ja of nee, mm -hmm. zodat rente en aflossing doorgang vindt. Ja. Als dat gebeurd is, is het probleem definitief doorgeschoven. In die zin, je weet nog niet hoe lang, En dat is de tweede beslissing. Ja, voor hoe lang zijn wij aardig voor Griekenland? Hebben wij hele harde voor voorwaarden voor de volgende tranche? Of zeggen we, als ze hun best doen, en dat is het Franse standpunt... Als ze hun best doen, ja, dan zullen we ze ook blijven steunen... ook al zouden ze bepaalde cijfers of getalletjes niet kunnen realiseren. Maar even in uh, jouw redenering meegaand. Jij zegt, met één euro top zijn we nog lang niet. Hè? Neem bijvoorbeeld, wij willen allemaal als we naar de huisarts gaan... meteen beter worden met een pilletje. Uh, waarom lukt het in Europa niet? Nou, dit, is, uh, dit gaat over de concurrentiestructuur van Griekenland. En dat los je niet alleen met geld geven op. Dat is een uh, hele lange weg. En die kun je bijna vergelijken met de Duitse hereniging. Dat heeft ook twintig jaar gekost. Dus om Griekenland concurrerend te krijgen binnen Europa... dat ze haar eigen boontjes kan doppen, moeten we gewoon op een hele lange tijd rekenen. Ja, maar hebben we al zo lang. Want in de hoofden van de Europese burger scheidt zich Europa in een rijk verstandig noorden... En een arm, speelziek zuiden is allemaal niet bevorderlijk voor het onderling vertrouwen. Precies, daar, daar zit ook het grote probleem in de politiek. Begint men ongeduldig te worden en zegt van je moet nu een keertje van tafel. Mm -hmm. Want je ziet dat het ook schadelijke effecten heeft. De consument in Europa gaat de hand op de knip houden. Want Precies. die krijgt constant het gevoel van er is crisis. En dat is in lang niet alle gevallen, in lang niet in alle landen het geval. Dus uh, er moet echt wel een keer iets komen nu, waarmee we langer vooruit kunnen en waarmee we niet van crisis naar crisis uh, gaan lopen. Dankjewel, de Waterlander van Optimix Vermogensbeheer. WNL is ook op Twitter te volgen. Apenstaartje, avondspits WNL. Dan zomervakantie. En ook regen. Veel regen soms. En dan is de kans groot dat uw kinderen ook veel kindertv kijken. Zoals naar SpongeBob Squarepants. U weet wel dat gele, gesponsige tekenfilmfiguurtje... op de bodem van de zee die allerlei avonturen beleeft. SpongeBob, ben je daar? Ja, goedemiddag Alex. Ja. Ah! Oh ja, dit bedoel ik hier, hier... Ben ik nu op de radio? Jij bent op ben de ra ik live op de radio? Jij bent... Oboe, dat heb ik altijd al een keer gewild. <laughs> en kan ik nou zeggen wat ik wil? Je kunt zeggen wat je wil. Pak ik je kans. Ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Ah! Ja, dan kijk hier, dit is waar wij ouders eh, niet alleen octotentakel... maar ook ouders zich gaan ergeren. Waarom schreeuw je zo, eh, SpongeBob? Ja, wij zijn er gewoon enthousiast, Alex. Wij staan vrolijk in het leven. Je moet toch altijd een beetje de zonnige kant van het leven zien, nietwaar? Maar kan je stem hier wat lager? Ja, natuurlijk. Ik kan, ik kan ook wel wat lager praten. Hè? Maar ja, dan, dan klinkt het niet meer als Spongebob Squarepants, natuurlijk. Spo ah! Spongebob? Ja, hartstikke leuk, Spongebob. Uh, pi pistool op je borst nu. Wat is het geheim van de krabburger? Oh, oh, jij bent gestuurd door Plankton. Ik hoor het al, ik heb hier te maken met een spion, nee, dat krijg je mij niet over de lippen, ik zeg helemaal niks. Ik hoor het al, een gesloten boek, uh, maar ja, wij ouders willen ook wel eens rustig een boek lezen, gaat voorlopig niet lukken zolang, zolang Lex pas gier. Want dat is de acteur en theaterproducent die verantwoordelijk is voor deze vreselijke stem. Uh, Spongebob Squarepants blijft doen. Ja, goedenavond Lex. Goedenavond. Ja, zo, dat klinkt beter. Ja. Ja, krijg je veel uh, haatmail uh, van ouders die jouw stem niet meer kunnen verdragen? nou nee want ik ik ga natuurlijk vrij anoniem door het leven ik bedoel je je, je ziet of hoort aan mij natuurlijk niet dat ik spongebob ben dus uh, voel je, je nooit nooit schuldig uh, nee dat het dat een heleboel mensen ellende bezorgt dat uh, dat geloof <lacht> ik direct maar uh, ik ik kom daar vrij ongeschonden uit nou, maar je, je bezorgt ook een heleboel kinderen heel veel plezier hoe is het om zo'n stem te doen ja, dat is heel leuk. Uh, uh, het, het kost niet veel tijd. Mensen denken natuurlijk omdat het iedere dag wordt uitgezonden... en er zoveel afleveringen zijn dat dus je daar een, een, een dagtaak aan hebt. Maar... Ja, als ik als ik tien middagen per jaar zeg maar daarmee bezig ben, ja, dat is het wel ongeveer. Je bedoelt, je hebt ook nog een gewoon leven. Ja, een gewoon leven. Alleen het het, het effect is zo ontzettend groot, omdat het iedere dag op televisie is en omdat uh, ja iedereen het kent dat mm. het, uh, het het is een minimale inzet en een en een maximaal effect. Heb je zelf uh, heb je zelf kinderen Lex? Ik, ik heb een, een een stiefdochter van van 18. En die, uh, ja, die kijkt er ook naar. En ik denk zelfs dat het uh, dat het niet eens uh, leeftijd gebonden is. Want uh, ja, de, de mensen waar ik dan, uh, of die het dan weten met wie ik het daarover heb, ja, dat zijn mensen van alle leeftijden. En ook volwassenen vinden het leuk om naar te kijken. Ja. Dus, uh, ik... Tot slot. Uh, Lex, uh, wat doe je in het dagelijks leven nog meer? Uh, ik, ik heb mijn eigen theaterbedrijf, ik produceer theatervoorstellingen... ik schrijf scenario's voor televisieseries, dus uh, uh, nou ja, van alles. En, en Spongebob als kerst op de taart, zal ik maar zeggen. En dat blijf je nog tot je tachtigste doen. Zolang de serie uh, uh, blijft voortbestaan, uh, uh, zal ik het blijven doen. Lex Pasquier, ik uh, dank je wel voor je uitleg. En succes en prettig. Groeten en Patrick, hè? Uh, uh, nou, ik zie vanavond zie ik Sander de Heer. Dat is de acteur die uh, meneer Kraps inspreekt. Ja. En die zal ik de groeten doen. Goed zo. Dank je wel. Oké, okay, hoi. Multibus! WNL is ook op Twitter te volgen. apestaartje avondspits WNL. Desinfecterende gel. Handig om even snel schoon te worden. Maar ook populair onder reizende zakenlieden. Dat zometeen. Gisteren hadden we het er al over. Duizenden Amsterdammers zitten met de handen in het haar momenteel. Nu een erfpachkanon, want zo heet dat, door de gemeente wordt aangepast. In Stadzeel, en lommer is de nood het hoogst. Daar gaat het erfpachtarief maar liefst van de 30 naar 1100 euro per jaar. Constant van Ginneke, goedenavond. Goedenavond. U bent directeur van het bureau Erfpacht van de gemeente Amsterdam. De hoofdstad moet bezuinigen. Is de huiseigenaar met Erfpacht de ideale melkkoe voor uw gemeente? Dat is die zeker niet. Uh, we hebben met al onze Erfpachters... en dat zijn er in totaal meer dan 200.000 uh, mm -hmm. langlopende erfpachtcontracten. Mm -hmm. En uh, die contracten die lopen na 50 of 75 jaar af. En dan heet dat in ons jargon, gaan we in met een nieuw tijdvak. En op dat moment wordt de waarde van de grond opnieuw bepaald. En dat doen we zo al uh, meer dan 100 jaar. Ja, u informeert huiseigenaren in Bossel-Lommer over zo'n ingrijpende zaak... Uh, uh, via een brief over de erfpachtverhoging. Ja? En dan ook nog moeten ze binnen twee weken reageren... anders vallen ze onder de meest ongunstige voorwaarden. Waarom doet u dat zo? Wij uh, hebben brieven gestuurd uh, waarin uh, voor een deel van de mensen... Uh, een termijn staat genoemd voor de bedragen, de nieuwe bedragen geldig zijn. Uh, we hebben geconstateerd dat dat uh, verkeerd geïnterpreteerd kan worden. En we hebben uh, intussen contact gezocht met de mensen... Uh, ...wie het betreft dat uh, die reactietermijn wat ons betreft... Uh, ...langer is dan de twee weken die gesuggereerd wordt in de brief. En dan krijgen ze alweer een brief over? Ja, of ze kunnen bellen met ons... Ja, dan nog een kritiekpunt van getroffen Amsterdammers. Dus we hebben natuurlijk eventjes een, een rondje gemaakt. Bij de Canon-herziening verandert u eenzijdig ook de erfpachtvoorwaarden. Huiseigenaren hebben geen enkele inspraak en kunnen het nergens heen, want je huis verkopen is wel erg ongunstig in zo'n geval. Ja. Uh, dat is nou niet helemaal conform de markt, hè, we maar zeggen? We hebben nogmaals uh, langlopende erfpachtcontracten. Um... Die uh, erfpachters die kopen uh, op het moment dat ze een woning kopen dat erfpachtcontract van hun voorganger mee, als het ware. Mm -hmm. Op dat moment zitten wij als gemeente niet aan tafel. En uh, wij gaan ervan uit dat uh, er een goede voorlichting plaatsvindt uh, door makelaars, notarissen, hypotheekadviseurs. We zijn ook regelmatig in gesprek met deze uh, beroepsgroep om dat uh, op dat moment ook goed onder de aandacht te brengen aan de potentiële koper. Nou, dat geloof ik. Maar u was nu als gemeente of de laatste tijd heel erg stil... Hè, over dit onderwerp in de publieke discussie. Eigenlijk niet aanwezig. Ook wethouder, verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest niet. Hoopt u als gemeente dat de storm overwaait... in de 80 miljoen uh, euro inkomsten per ja, jaar niet in gevaar komt? Ja, dat gaat een storm overwaaien. Ik vind dat als uh, erfpachters... Uh, ja. uh, een uh, extra uitleg nodig hebben... of dat als wij uh, in onze informatievoorziening... Uh, uh, helderder, transparanter kunnen zijn... dan moeten wij daar vooral aan werken. We leren ook weer van deze yeah. situatie. We zijn ook bezig om weer... Uh, met nieuwe brieven en uh, onze website... en dergelijke aan te passen. We nodigen ook mensen uit... die uh, met deze situatie geconfronteerd worden. We hebben onlangs nog een informatieavond gehad... die goed verlopen is. En uh, nou, nogmaals... Uh, mensen kunnen vragen stellen... en uh, we, we hebben aandacht. We, we snappen het... Uh, dat, uh, dat zo'n kanonverhoging niet altijd op het juiste moment uh, bij de mensen nee, maar komt. maar zeker niet. Hè? Als die bijvoorbeeld zoals in Amsterdam-Zuid ergens een paar straten... van 5 euro naar 500 euro per maand gaat, dat zijn toch fikse bedragen? Dat zijn fikse bedragen. Uh, maar u we moet weten dat we uh, in bepaalde delen van Amsterdam... Uh, die kanons uh, ooit vastgesteld hebben, al uh, ver voor de voor de Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. uh, zonder index. Ja. En in de contracten staat gewoon dat na 50 of 75 jaar de gemeente de waarde opnieuw uh, kan vaststellen. Dat doet ze overigens niet zelf. Daar hebben we externe deskundigen voor die zeggen wat de marktwaarde op dat moment uh, zou moeten zijn. En op basis daarvan bepalen wij een nieuwe kanon. Zou er een moment komen, uh, meneer Vergenenke, dat de gemeente Amsterdam van onbehoorlijk bestuur uh, wordt beschuldigd in deze, in sommige gevallen? Dat kan me niet voorstellen. Waarom niet? Uh, dit is een uh, erfpacht, is een uh, privaatrechtelijke re overeenkomst die we hebben met, met onze erfpachters. En uh, wij zijn daar uh, uh, altijd zo open en transparant mogelijk over. Uh, we hebben ook uh, onze gemeenteraad ziet toe, die geeft ook aan wanneer we oh. algemene voorwaarden bij kunnen stellen. Die algemene voorwaarden worden overigens niet... Uh, ...eenzijdig opgelegd, maar die, die zijn ook contractueel overeengekomen... ...en vaak behelst het ook voor moderniseringen. We hebben, eh, om eens wat te noemen, in 1992 een nieuw burgerlijk wetboek gekregen... ...dat betekent dat we onze eh, uitleg van wat erfpacht is... ...in die algemene voorwaarden moesten aanpassen. Ja. Er zijn intussen moderne betaalwijzen toegevoegd. Eh, dat soort dingen die leiden ertoe dat die algemene bepalingen soms gemoderniseerd moeten worden... ...en zodra er weer een nieuwe periode ingaat... Ja. Uh, ik help ja, kunnen u... wij die uh, algemene ja. bepalingen uh, van de meest moderne lees voorzien? Ik uh, hoop dat uw boodschap ook bij de Amsterdammers overkomt met een huis. Meneer Verginneke, mag ik u hartelijk danken voor uw toelichting in onze... Lezen. Je gaat op zakenreis en neemt mee. Tandenborstel, onderbroek, laptop. Maar wat gaat er nog meer mee in die koffer? Natuurlijk gaat de laptop mee, papier gaat er mee. Maar ook de smartphone, Blackberry iPhone, gaat mee. Eduard Schaapman, directeur van Regens. Jullie deden onderzoek naar wat er zoal meegaat op die zakenreis. En wat blijkt, een kwart gaf aan alleen werkgerelateerde spullen mee te nemen. Gelooft u het? Vroeger was het natuurlijk bijna alleen werkgerelateerd. Het pak, de overhemden, de dassen, de mantelpakken, et cetera, et cetera. Maar wat je toch veel meer ziet is men, dat mensen naast die zakelijke attributen die ze nodig hebben... ook anderen de, de zaken meenemen. Dus wat je ziet is dat mensen daadwerkelijk ook... Uh, ja, die iPad voor thuisgebruik meenemen... Uh, de Apple voor het eigen gebruik meenemen... de, uh, de blikken-extrogan-sportsuikers uh, meenemen, uh, meenemen... de cardio bandjes meenemen... de watches die daarbij horen meenemen... de reisgids ook meenemen van... oké, okay, ik ga die stad weer verkennen als ik daar ben... Mensen proberen meer in balans te komen met hun leven. Dus niet alleen te werken, maar ook andere dingen doen... waardoor ze uiteindelijk ook beter performen. Dus op de zakenreis is ook nog wel ruimte voor plezier. Wat ons nou opviel, is wij zien geen condooms op de lijsten. Die heb ik ook niet teruggevonden, dat klopt. Ook op de Nederlandse lijst apart komt het niet voor. Ik zie wel een basgitaar, maar hm. ik zie inderdaad geen condooms voorkomen. Denkt u dat ze echt niet meegaan of is dat een sociaal wenselijk antwoord? Uh, ik denk het laatste. Ik denk het laatst, inderdaad. Desinfecterende gel, dat is wel populair. Wat je ziet, en ik denk dat meer te maken heeft... Uh, als je dan doorvraagt, een aantal van die mensen belt... en van waarom neem je dat dan mee? Dat het eerder, ik ben geen psycholoog... maar te maken heeft met de stressmaatschappij waar we in zitten. Het is toch crisis, men heeft toch allergietjes... men is toch allergisch uh, overal voor, men wordt bang gemaakt... Als er inderdaad al wordt gezegd van geen komkommers eten, men probeert zoveel mogelijk spullen van thuis mee te nemen om in zo'n goed mogelijke shape te blij blijven. Dus ook de eigen shampoo, ook de desinfecterende zeep, maar ook gewoon de pindakaas die van huis uit vertrouwd is. Dus die nemen we nog steeds mee. En wat is nou het meest vreemde dat jullie tegen zijn gekomen? Dat hadden de onderzoekers toch een beetje bij mijzelf. Ja, wat bij uw... ik namelijk meeneem is ook absurd. Vertel. <laughs> wat ik doe op uh, reis, ik neem eigenlijk altijd mijn wielrenfiets mee past natuurlijk helemaal goed in de tijd waarin we nu zitten. Maar ik neem mijn wielrenfiets mee en ik heb een koffer met allemaal attributen mee... ...waardoor ik inderdaad mijn zes uurtjes in de week kan wielrennen. Dus dat was absurd, maar er zijn ook allerlei andere... Ja, ja een hamster, ik vind het absurd. Ik kwam drie keer voor. Ja, dan is het toch uh, uh, voor mij iets... Uh, ja, ik wil bellen, maar nou, ik kon er helaas maar één spreken... ...en die vertelde mij gewoon van ja, dat is iets wat mijn dierma is... ...en die neem ik altijd stiekem mee. Want ook die spanning vind ik interessant. Een hamster meenemen in een, vlieg, uh, in, een, in een vliegtuig, terwijl het eigenlijk niet mag. Men probeert een beetje het thuisvervoer te krijgen. Spiegel was afgelopen weekend jarig. In de 70 is de VVD-corrivee geworden. Vanavond besteden onze collega's van uitgesproken WNL aandacht. En aan hem ook logisch, want hij is ook commentator in het programma. Ik praat erover met uh, presentator Joost Eerkmans. Goedenavond, Joost. Goedenavond, Alex. Ja, jullie zetten uh, Wiegel in het zonnetje vanavond. En wie trapt af bij jullie? Premier Rutte, heb ik begrepen? Ja, premier Rutte spreekt hem toe vanuit het torentje. Uh, waar hij zelf natuurlijk ook zat als minister van Binnenlandse Zaken toen. en vicepremier. Bijzondere toespraak, kan ik zeggen, van, van Mark Rutte. Mm. Uh, prachtig huis overigens van Wiegel in, in Friesland, waar ik naartoe ben gegaan. Jij bent er ook eens geweest. Uh, ik zat er inderdaad met hem in het zonnetje. En Je hebt hem geïnterviewd voor vanavond? Ja, ja, we hebben het over natuurlijk zijn verjaardag gehad, maar ook wat wat uh, hoe kijkt hij terug op zijn jeugd. We laten natuurlijk oude beelden zien. Mm -hmm. Wat vond hij van dat mannetje, dat eigenwijze mannetje met, met, die, met die sigaar? Den we hebben het over de tijd van de polarisatie in de politiek. En natuurlijk de vraag komt het toch nog een keer zover dat we Hans Wiegel in het torentje gaan zien... maar dan niet als minister van Binnenlandse Zaken, maar nee. ook premier. Hij heeft zelf nooit premier geweest, hoewel hij met Fortuyn volgens mij een afspraak had. Hè? Als Fortuyn genoeg ja. stemmen zou halen, dan zou hij premier worden. Heel, heel openlijk. Inderdaad, als ik de grootste was geworden... was hij natuurlijk zelf, als Pim uh, in het toornetje... of in het katshuis gaan, uh, gaan regeren. Maar inderdaad, mocht de LPF niet de grootste zijn geworden... wat toen die afspraak met Wiegel werd gemaakt nog gold... dan was, uh, was Wiegel bereid om uh, namens uh, LPF en, uh, en VVD uh, ja. de premier te zijn. Heel kort ook nog, uh, jullie zijn naar Rotterdam uh, getrokken met de camera... en naar Liet en Sagadeel, want er is een tegenstelling, hè? Ja, nee, Rotterdam met zijn 3000 inbraken en 19 moorden... is de meest een onveilige stad om te wonen en Lidens Radiel, en dat is weer vlakbij Wiegel, uh, zeg maar in Friesland, Friesland, dat is de beste plaats, want het is het minst uh, onveilige, namelijk dus één motorfiets gestolen in het hele jaar. Uh, dat is zo'n beetje wat daar gebeurt. Dus het is fantastisch. Het, het, het verschil, wij gaan in beide steden kijken. Een dorpje enerzijds en de Rotterdam anderzijds. Wat, wat, wat doet dat met de mensen? Tot als slot inderdaad die day morgen voor de euro en daar praten we over met top-econoom uh, Jaap Koelewijn van de Universiteit Nijrode. Gaan we de crisis in of niet? Joost Eertmans, we gaan kijken vanavond om 5.30 op 2. Dank je. Tot ja, zover deze avondspits. Ik ga op een nieuwe motorfiets lekker naar huis. Straks op deze zender Kunststoffen. Daarin Alain de, Le, de Levita, hij is regisseur en maakte vooral met Baantje. En ook van de drama-serie in therapie die volgende week maandag het tweede seizoen ingaat. Morgenavond is WNL natuurlijk gewoon terug op Radio 1 met een kerstverse avondspits. Wat WNL betreft dus tot dan. Ik wens u een hele fijne avond. Dag.